4 Uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In het enige debat tussen de Amerikaanse kandidaten voor het vicepresidentschap vallen de zittend vicepresident Biden en zijn uitdager Ryan elkaar hard aan. Biden beschuldigt Ryan en Romney ervan dat hun plannen de gezondheidszorg te duur zullen maken. En Ryan vindt dat Biden en Obama te weinig hervormingen hebben doorgevoerd om de werkloosheid tegen te gaan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 Sinds de burgeroorlog ruim anderhalf jaar geleden begon... zijn meer dan 32.000 mensen om het leven gekomen. De Egyptische topman van justitie weigert op te stappen. Hij treedt niet af en blijft zijn taken gewoon uitvoeren... meldt het Egyptische staatspersbureau. President Morsi promoveerde de justitietopman weg... als vertegenwoordiger in de Vaticaanstad. Justitietopman wordt verantwoordelijk gehouden voor de vrijspraak in de zogenoemde kamelenaanvalzaak. Betogers op het Tahrirplein werden vorig jaar bestormd door aanhangers van president Mubarak op kamelen en paarden. 24 hoge functionarissen stonden terecht, maar ze werden vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. In Egypte werd daarop met ongeloof gereageerd. Voetballer Edgar Davids wordt co-trainer bij Barnet FC, een vierde divisieclub in het Engelse voetbal. De huidige trainer blijft ook aan. Davids heeft aangegeven dat hij niet alleen trainer zal zijn... maar af en toe ook zelf gaat spelen voor Barnet. Club staat laatste in de vierde divisie van het Engelse voetbal. Het weer bewolkt en op steeds meer plaatsen regen. Ook komende dag regenachtig, vooral in de ochtend. En smiddags wordt het zo'n 13 graden. Tot zover het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie twee meldingen. De eerste op de A7, Zaandam richting Hoorn. Daar is bij Purmerend Noord de afrit dicht... Er is nog een afrit afgesloten. En dat is op de A10-ring Amsterdam, Watergraafsmeer, richting de Nieuwe Meer. Afrit waar het om gaat, is die bij het Amstel Business Park. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Ja, na de nachtzuster hoor je natuurlijk de stem van Astrid normaal gesproken. Maar de nachtzuster is in de zieke boeg. Ik ben Maarten Stiltjes. Welkom bij het programma waar je vragen kunt stellen en antwoorden mag verwachten. Tot, uh, nou, dat is ook zeker wel uurtje uh, of twee. Zullen we dat zullen we gewoon doen? Tot zes uur? Ja, vannacht ook maar weer. Een paar vragen zijn gesteld vannacht en een paar ook wel beantwoord. Um, hoe diep is de grond onder je huis van jou? Meneer Hoekstra vertelde dat dat tot één meter onder het maaiveld was. Um, maar zei erbij, de boeken waaruit ik dat heb geleerd... zijn wel uh, aardig op leeftijd. Dus misschien dat er nieuwere regels zijn. Dan horen we dat graag. Oh. Nou, waarom ben ik wel bang voor spinnen en niet voor een hond, bijvoorbeeld? Daarover had ik het net met Frank. Praat er zo nog even door hoe dat nou zit met die spin... en, en de irriële angst waar hij het over had. Hoe neem ik zonder geld mijn kersthit op? Dat is misschien nog wel de lastigste van vannacht... Marcello wil graag een kersthit. Komt volgende week ook live zingen trouwens. Ik ben ook heel benieuwd naar. Maar hoe kan hij nou een plaatje maken... en die zo promoten dat het een kersthit wordt... zonder dat hij daarvoor een kapitaal moet investeren? Um, Anita vroeg zich af waarom verkleuren levensmiddelen niet zo snel... Uh, als ze dat vroeger deden, in de supermarkt bijvoorbeeld. Stikstof in de verpakking is het antwoord dat we tot nu toe gehoord hebben. Maar misschien kan iemand nog uitleggen hoe die stikstof in dat pakje komt... voordat het plastic eroverheen gaat. Uh, Schilder Herbert belde ook met 0800 22, vroeg zich af waarom acrylverf op sommige plekken... als je het in water doet, om het te verdunnen of zo... dat het dan uiteenvalt in plastic brokjes... en een beetje kleurstof nog in dat water. In Turkije had hij dat meegemaakt. en uh, Hij denkt dat er iets met het water aan de hand is. Misschien dat mensen het daarom ook niet drinken... en dat ze flessen water kopen. Maar goed, hoe dat precies zit, dat horen we natuurlijk ook graag. Tot nu toe, symfonieorkest en philharmonisch orkest zouden inwisselbaar zijn. De namen, Ria vroeg zich dat af, synonieme. Maar ja, of het in de uitvoering nog verschil maakt qua bezetting... meer blazers, meer strijkers, meer slagwerk, zijn we nog niet helemaal uit. En de vraag van Arie over het demissionair kabinet. Wat mag een kabinet dan nog als ze niet meer officieel regeren? Nou, de Tweede Kamer kan dat bepalen, al dan niet in overleg met het kabinet. Zover zijn we in de Nachtzuster. Voor vragen 0800-1121. En voor antwoorden, we denken Ja, 0800-1121. En we hebben een mailadres, nachtzuster.omroepmax.nl. Ook daar zijn vragen en antwoorden. Uh, hartstikke welkom. Vijf over vier, ik ben een minuut te laat. Oh, discotijd. MC Market G en DJ Sven.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 WAPO uh -oh. WAPO uh -oh. uh -oh. uh -oh. And also DJ, I didn't like the skills. I took another way You're like a Micah G, so I use my voice. As soon as I buy the guard is in the big, big rolls, Royce so That's right. My name is Micah G. I use the holiday with the M.I.C. on the sweet. Was a body bigger than Hollywood? I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring Rang a Dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang dong for a holiday. I put your arms in the air, and me hear you say.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 rap. Het was uh, volgens mij zomer toen het uh, en het was. Ergens midden in de jaren tachtig. MC Michael G en DJ Sven. En mocht dit nou goed bevallen zijn, die DJ Sven, die kun je nog in het land af en toe wel betrappen als die staat te draaien. Wordt vast een leuk feestje. Net voor vier uur, en voordat het nieuws uh, werd uh, gelezen, had ik het met Frank over de spin. Dag Frank, ben je er nog? Ik ben er nog. Heeft het goed. Uh, je was aan het vertellen over reële angst, bijvoorbeeld voor een tijger. Ja, dat is groot en dat springt en gromt en heeft enorme klauwen. Daar kunnen we echt wel mm -hmm. bang voor zijn. Maar hoe zat het nou met die spin? Uh, ik denk dat alles terug te brengen is te herleiden in het leven over het algemeen... tot zekerheid, CQ, onzekerheid. Zekerheid geeft over het algemeen, denk ik, ik denk dat iedereen dat vindt, rust. Mm -hmm. Onzekerheid, onrust. Identiek aan onrust. Ik denk dat het ook zo is als... Onzekerheid te lang duurt, dan wordt het spanning. Duurt de spanning te lang dan culmineert het zeg maar in angst. Dan, vormt, dan krijg je angstervorming. Als we dat terugbrengen uh, naar bijvoorbeeld een tijger, een leeuw, en gaan we door, mm -hmm. onzekerheid. Toch? We ja, daar zou ik weten. wel uh, onzeker van worden. Ja. Toch? Ja. Dus we zijn er onzeker voor. Een reële angst, want een tijger kan ons doodbijten. Die angst is dus gegrond. Adrenaline, et cetera, hyperventilatie en gaan we door. De spin doet niks. Nee. De angst is ongegrond. Mm -hmm. Toch kunnen we angstig worden. Ons angstig gaan voelen. Waarom? Onzekerheid bij sommige mensen op grond van de beeldvorming. Toch? Ja, dus... Gaan we het ervaren? Sorry? Nou ja, leg eens uit. Beeldvorming. Omdat we Gaan naar spannende het, uh, ja, films kijken met enge spinnen. Nou ja, beeldvorming. Ja. Een beeld vormen in ja. ons hoofd. Oh, dat doe je Kijk, zelf. Dat, we dat allemaal doen we allemaal. Ja. Toch? Ja, dat denk ik wel. En je, je ziet een spin. Je? En je denkt, oh jee, uh, de grote zijn misschien wat hariger. En zien er raar uit. En je weet niet wat er kan gebeuren. Nou, ik denk juist, ja, ja, door de beeldvorming die wij daarvan hebben, we zijn ermee opgegroeid, denk ik, mm -hmm. of dat is zo, weten we niet precies hoe en wat. Wat, netjes ja. gezegd. Maar andere woorden, onterecht, Voel, mm -hmm. gaan we ons angstig voelen. Ja. Onterecht, hè, want die angst is ongegrond, is niet reëel. Nee, maar het komt voor bij mensen, heel vaak komt het voor. En dan slaat het op hol, hè? adrenaline, et cetera. Uh, korte ademhaling, onrustige ademhaling, en ga, en ga maar door. Maar andere woorden, het is een aangeleerd gedrag. En iets wat je, kunt, wat je aangeleerd hebt, je een ook. gedrag, hè? hoe doe ik, kun je ook afleren. Maar andere woorden, een fobie, wat het is, kun je dus ook afleren. Ja. En hoe, onder andere door die spin aan te raken, door in de aanval te gaan. Oh, dat is een Zo. hele vrolijke, ja. Je bent bang voor spinnen en dan moet je ze even op je hand nemen. Bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. Hm. Ja, dat moet je dan ook wel weer durven. Dat is nou net de crux natuurlijk. Ja, inderdaad. Dat is ja. een hele goeie wat je ja. net zegt. Ja. De aanval is dan beter als de verdediging. Dat doe ik ook vaak, maar dan ben ik slipper. En dan is er geen spin meer over. Ja, dat is ook ja. een aanval. Ja, precies. Ja. Kan ook. Kan ja. ook. Ik vind het interessant, die angst voor de spin... Ik ben benieuwd hoe dat dan, ja, of we daar nog meer van horen. Hoe het in ons hoofd kan werken Een spin zien, eigenlijk weten dat het geen kwaad kan, dan er toch onzeker en bang van worden. Er zijn veel dingen in het leven, hè? Nou, dat wordt heel filosofisch, hè? Ik denk dat dat realiteit is. zou, daar zou je zomaar gelijk in kunnen hebben, Frank. Maarten, ik wil jou bedanken. Nou, graag gedaan. eigenlijk andersom. Is aan de beurt, denk ik. Zullen we eens gaan kijken wie dat is? We gaan kijken. Dankjewel, Frank. Bedankt, hè? Jij, bedankt voor het bellen, vooral. Ja, Daar gaat het toch om? 0800 1121. En Henriette, belde dat nummer ook? Ja, dat klopt. Goeienacht. Ik, ik heb ook even punt 1, ook een opmerking over die spin. Ja? Uh, ik heb zelf uh, had ik ook een spinnenfobie. En we waren uh, een aantal jaar geleden in Canada. En dan hadden ze een bukmuseum, een, spin of ja, een insectenmuseum. Mm -hmm. En dan mocht je dus ook allerlei insecten en beesten in je handen nemen. En toen heb ik dus een vogelspin in mijn hand gehad. En nu heb ik geen angst meer voor spinnen. Dus wat dat betreft, wat Frank zei, kan wel eens kloppen. Het kan kloppen. Dat je ja. juist die confrontatie moet aangaan ja. om... Ja. Alleen het nadeel van, ik heb dus ook dieptevrees met water, zeg maar, en dat, dat kom ik maar niet goed vanaf. Maar misschien moet ik er gewoon met meer gaan zwemmen. Dat, uh... Ja, ja, ja. Dat, dat heb je wel geprobeerd en daar werkte de confrontatie met die angst werkte niet zo goed. Nee, nee, nee, dan ga ik dus echt iets sneller zwemmen om, als ik in de, in het weet dat ik niet kan staan. Dus dat, ja. Uh... Ja, dan wil je eruit. Maar, juist. maar, maar een vogelspin, ja. uh, dat is nou net een spin waarin waar zelfs ik nog bang voor zou komen zijn. Dat gebeurt me in huis ja. met die met die kleintjes niet zo, maar dit was een, ja. een, een, een nogal pittige. Ja, het was wel pittige, Ja, dus, uh, maar uh, onder begeleiding gaat dat wel. Ja. Bijzonder. Ja. En het uh, ja. en het, het, het heeft geholpen. Dat is de fijne conclusie ja, ervan. Ja, dat uh, dat heeft geholpen. Ja. Ja. ja. Dus misschien zijn er wel speciale spinnentherapeuten die dat in Nederland ook doen. En zo niet dan is er een gat in de markt voor je, Henriette. <laughs> Dan weet ik wel wat voor carrière-switch er in de toekomst ligt. You never know. <laughs> uh, ik had ook nog een vraag. Ja, vertel eens. Uh, ze hebben het altijd over verbreding van de snelwegen... en nooit over de verhoging van de snelwegen. Mm -hmm. En ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld de vrachtwagens beneden laat... en je bouwt uh, in de lucht in en je doet daar alleen maar de personenauto's... dan heb je ook een hele groot uh, probleem opgelost. Een dubbeldex... Dus uh, juist. ja. Yeah. En dan, euh, nou ja, dat maakt misschien nog niet eens zoveel... maar je zegt de vrachtwagen euh, onder en de personenauto's euh, een verdieping hoger. Dan heb je ook die snelheidsverschillen niet zo. Ja. Want daar komen files van, wordt gezegd. Hè. Ik ben ook geen deskundige, maar je ja, ja. ja. zou dat meteen in land oplossen... en je hoeft niet euh, de bomen bij Amelisweert of waar dan ook te kappen. Ja, en huizen af te breken, et cetera. Ja, ja. Nou, interessant. Er is vast over nagedacht in het, uh, in het verleden. Um, maar ja, wij willen dan graag weten wat er uitgekomen is. Uit het nadenken over de dubbeldeks snelwegen. Juist. Oké. Okay. Nou, we, we wachten op antwoord. Dank je. Wie het weet, mag het zeggen. Dank je wel, Henriette, voor het bellen. Okay, ja. 0800 1121. Hoe komt dat nou dat we geen dubbeldeks snelwegen hebben? Is dat te duur om te maken? Of zijn er hele andere oorzaken voor? Interessante gedachte van Ariëtte. José, goedenacht. Ja, hallo. De spinnen houden ons bezig, hè? Ja, zeker. <laughs> Vertel <laughs> eens. Sowieso al, maar uh, ja, hè? Nu, uh, nu ik die vraag hoor, denk ik... ja, daar heb ik toevallig laatst iets over gelezen. Nou, ik, ben zelf ook wel, uh, ik heb zelf ook een lichte spinnenfobie, maar het is nog te hanteren. Maar uh, ik las uh, Quest, geloof ik, of zo... Dat er een recent onderzoek uh, is gedaan. En dat daaruit bleek dat uh, uh, met name vrouwen... Uh, kleine, uh, snel bewegende dingen, in dit geval beestjes, moeilijker kunnen verwerken in de hersenen. Ah. En... Dat kan ervoor zorgen doordat we het niet goed kunnen volgen. Daar heeft die meneer dan uh, gelijk in dat dat onzekerheid geeft. Ja. Dat, dat, angst, dat dat dan angst geeft. Maar dat heeft niet alleen maar te maken met de beeldvorming. Dat is ook wel, derg, wel degelijk uh, ja, dat dat in de hersenen, met name vrouwen dus, moeilijker te verwerken is. Dat, dat ja, Op een of andere manier, dat, ja, spinnen bewegen meestal snel... Mm -hmm. En met acht pootjes ook nog tegelijk. Ja. En dat... Ja. ja, nee, je hebt gelijk. En dat schijnt voor vrouwen dat ze dat minder goed kunnen volgen... en interpreteren in hun hersenen. Waardoor de uh, verbinding naar angst heel snel gemaakt is. Je hebt het zelf in, in een lichte vorm, zei je. Een beetje banden voor spinnen. Ja. Heb, heb je dat dan ook minder als ze stil in een webje hangen in de tuin? Als ze hangen te glinsteren in de zon, zeg maar... om het meteen heel idyllisch te maken. Ja, ja het ligt er wel aan hoe groot ze zijn. Ja. Maar uh, uh, als, zeker als nog klein zijn... Nou, dan, dan heb ik daar helemaal geen problemen mee. Maar uh, je hebt ook wel eens van die, van die jachtspinnen. Nou, die heb je groot en klein. Maar als ik ze zie lopen... dan gaat er bij mij een soort... dan gaan, we, dan gaan mijn nekharen overeind staan. Dan krijg ik een soort reactie dat... Een raar gevoel in mijn nek, dan gaan mijn nek er overeind staan en alles. Dan denk ik, oh, dat is uh, uh, angst. Dan, ja. Dat is uh, dat ik dan, dus die spin uh, na. Ik weet het inmiddels. En denk ik, nou ja, net wat je zegt over die flipper, die ja. hanteer ik dan ook. Hops, weg. <laughs> ja, in huis dan wel. Buiten laat ik ze met rust. Ja. Ja. Maar binnen dan denk ik, ja, dan had je niet binnen moeten komen. Dat was dom van je. Ja. Had hij het geweten, dan had hij ja, het niet precies. gedaan. Nee, maar goed. Ja. Zodra ze voor je wegschieten en, en uh, beginnen te rennen op spinnenpootjes, dan word je er bang van. Als ze ja. stilhangen dan vast. Ja, maar dan minder. wel. Dus ik herkende ja. me daarin in dat onderzoek. Dat ik dacht, ja, inderdaad. Je ziet ook wel eens gewoon, als je echt een grote spin ziet. Nou, wat je zegt zo'n vogelspin of zo. Je ziet hier ook wel echt van die uh, grote zwarte spinnen met van die harige poten. Nou, dat is wel. Ja, je hoeft er in principe niet bang voor te zijn. Maar er zijn spinnen die ook wel gewoon echt kunnen bijten. Ja. En het is... Die spinnen zijn ook giftig, Maar het is dat zij uh, onze huid niet door kunnen bijten. Dat onze huid te stevig is voor hun tanden. Dat vind ik ook een heel geruststellende gedachte. Ja, dus daar kunnen zij niet doorheen bijten, die jachtspinnen, zeg maar. Uh. Dus, maar en dat... Uh, terwijl andere soorten spinnen, bijvoorbeeld die in Zuid-Amerika leven of zo, ja, die mm. kunnen jou wel bijten. Yeah. Die zijn yeah. groter, sterker misschien. En daar kun je ook wel degelijk flink ziek van worden. Ja, ja, ja. Die hebben wel echt gif bij zich. En dat is ook wel een reden natuurlijk om er bang voor te zijn. Alleen ja, de spinnen hier klein en alles, daar hoef je in principe niet bang voor te zijn, voor een gewone kruispin. Mm -hmm. Maar dat heeft te maken met die, uh, met die bewegingen. Ja, als je iedereen ziet bewegen. Ja. Dan, uh, dan kan dat, dat oproepen. En het wordt alleen maar versterkt... doordat anderen ook bang worden natuurlijk. Ja, ja andere, we praten het ja. elkaar misschien ook wel aan, hè? Ja, ja. Zodra er één ja, roept, het voor een spin. Ja. ja, dat is natuurlijk... Uh, dat, is, dat beeldvorming komt daarna. Maar de, in aanleg is er dus wel, in, met name in vrouwenhersenen... wel angst voor, uh, voor kleine, snelle, bewegende... daarom zijn vrouwen soms ook bang voor muizen. ja. Dat die blijven ook nooit stilzitten. Reden. Ja. Dat is exact hetzelfde. Kleine, snel bewegende dingen die ze niet kunnen volgen. Oké. Okay. Ja. Dankjewel, José. Ik heb zelf ook nog een vraag. Nou. Eigenlijk, uh... Vertel ja, mij. Ik vroeg, vroeg mij af... Uh, uh, de van de week, toen uh, ging ik slapen s'avonds. Toen dacht ik, hoe komt het eigenlijk dat als je gaat slapen... dat je dan je ogen naar boven draait? Waarom, waarom is dat eigenlijk? Draai je dan je ogen naar boven? Ja, dat heb je niet, niet zo gauw doen, maar dat doe je. Nee. Ja. En wat doe je dan ja. precies? Ja, maar dat doen heel veel mensen. Ja. Volgens mij bijna iedereen wel... Uh... Ja, het, is vast, het zou, het zou zomaar een automatisme kunnen zijn. Het is mij alleen nooit opgevallen. Ja, het viel mij nu op. En toen dacht ik van, waarom zou dat zijn? Zou daar een bepaalde reden voor zijn? Of is dat gewoon... Ja, dat is nou eenmaal zo. Ja, maar het is, no ja, het is bijna nooit zo, hè? Er zit altijd wel nee. iets uh, ja, van, van je een reden bij. Ja. Dus je draait je ogen naar boven. Dus alsof je naar ja. een, een, omhoog kijkt. Ja, want je blijft niet recht naar voren kijken. Ja. Als, je, wel, als je je ogen dicht doet, gewoon, maar als je gaat slapen... dan draai je ze automatisch naar boven. Dus, dus, daar ga ik eens even over nadenken, of ik dat herken. Ja. ja. Dus, uh, en ik vroeg me af ja, waarom dat eigenlijk zo is. Waarom draai je je ogen naar boven als je gaat slapen? Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. We ja. worden wijze mensen in zo'n nacht, he, Jazeker. Ja, zeker. Ja. Ja, je wil niet weten hoe wijs Astrid is, hè? <laughs> Op oh, dat weet ik. Stiekem <laughs> weet ik dat wel. Ja, Hoewel ze zo... wel veel vergeet, geloof ik weer, hoor. Dan zegt ze altijd van, uh, ja, die vraag is wel eens eerder voorbij gekomen... maar ik weet het antwoord niet meer. Nee, maar dat is uh, na al die ja, tijd en hoor. al die vragen ook wel ja. <laughs> misschien wat veel gevraagd ook heel logisch, inderdaad. Ja. Ja, en dat is ook wel leuk, want er komt wel weer eens die vraag terug. En dan, ja, maar dat was het toch ook alweer. Ja. Dus, uh... We gaan wachten op het antwoord op je vraag. Waarom draai je, je ogen omhoog als je uh, gaat slapen? 0800 1121 ja. niet alleen voor vragen, ook natuurlijk voor de antwoorden in uh, de nachtzuster. We hadden het over spinnen. Eens kijken wat Katie Mellowe voor gevoel heeft bij haar uh, Spider's Web.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 Katie Mellowa deed er nog een schepje bovenop. We hadden het over de spinnen en spidersweb heette haar uh, nummer. Uh, die spinnen die houden ons wel bezig. Dat gaan we zo nog meteen nog wel, uh, nog wel merken. Maar eerst uh, Dennis, goeienacht. Ja, goeienacht. Dankjewel voor ja, bellen. Is het bellen. Dennis het Amsterdam. Welkom. Oké, hij zegt moet horen. Ik zou een hele korte vraag. Hoe is het dan mogelijk hè, dat je als je je badkuip vol met water staat of je grootveen, dat als je de stop eruit trekt, dat het altijd rechtsom draait? Dat gebeurt in Amerika, dat gebeurt in Australië. Dus ik neem aan dat de locatie niet van belang is. Maar hoe nou. kan het dan altijd naar rechts draaien? Zelfs als je met de hand het naar links stuurt, draait het automatisch weer naar rechts. Dat Tegen ik... de plak in. Dat heb, je ook dat geprobeerd. Het heb je het geprobeerd om de andere kant op te laten draaien? Nee, maar oh. dat weet ik, dat het gebeurt gewoon. Ja. Ja. Nou, Ik was even benieuwd, ik kan me dat wel voorstellen. Als je het je afvraagt, dat je ook gaat kijken of je het kunt omdraaien. Maar dat was het dus niet. Ja, nee, maar dat heb ik niet gedaan. Maar elke keer als, ik, als je de stop draait, dan draait het rechtsom. En ik weet van, uh, van familie in Amerika dat het daar ook rechtsom draait. En in Australië, dat, heb ik, dat ben ik nooit geweest, maar dat heb ik wel eens in een film gezien, dat het in de grootsteen ook rechtsomdraait. En dan, ik vraag me af, hoe is dat nou mogelijk? Ja. Dat kan dus niet met, uh, met de zone waar je zit te maken hebben, of met iets dergelijks. Nee. Maar het is natuurlijk wel een natuurverschijnsel. Maar wat veroorzaakt het? Waar komt dat naartoe? door, ja? Ik zou je dat keer zo is, graag is willen. dat maar... Nee, maar als je het eenmaal afvraagt, dan kan het je wel een tijd bezighouden. Dat snap ik wel. Ja, ik loop daar al heel lang mee. Ik heb het ja. ooit een keer naar Max uh, geschreven, omdat ik toen geen telefoontje had. Die was stuk. maar Daar heb ik ja. ook nooit een antwoord op gekregen. Ik denk, ik probeer het gewoon nog een keer. Want ja. is, ik, ik vind het toch iets heel wonderbaarlijks. Nou ja, nu u het zo zegt, volgens ja, mij denk vraagt het iedereen nog. het nu nou, zich al, af. Ja. Altijd naar rechts. Altijd naar rechts het ja. water in uh, de badkuip of in uh, de wasbak. Of, of in de gootsteen, gootsteen. Zodat de stopdraai gaat, gaat het, naar rechts, gaat het tegen de klok in, draait het de afvoer in. Altijd. Zoals in de hitschok, hè, in, uh, in zo'n bekende film. Misschien dus zie je het water in de badkuip, zie je ook naar rechts draaien. Oh ja, wel. wel... Nou, dat is in Amerika opgenomen. Ja. ja. Welke was het ook alweer, die film? Uh, dat vroeger, Psycho. Psycho, dat? ja, precies. Ja. Nu zegt, schiet het me ook weer te binnen. Het rechtsdraaiende water, Dennis. Ik hoop dat ja, iemand maar het kan uitleggen. Dat heeft gebeurd overal. Want ik heb ja. dus kennis in, in uh, Australië, en daar loopt het ook naar rechts. Ja. Je zou denken, dat is de andere kant van de wereld. Misschien dat daar een andere zwaartekracht is. Dat het andersom ja. werkt, weet Magnetisme, ik niet. Magnetisme, andere kant van de aarde, ja. Ik bedenk van alles, ze rijden links. Ja, oké, okay. <laughs> dat deden wij vroeger <laughs> hier ook. En dat is ook altijd goed gegaan. Dat heeft op het water geen effect. Nee, nee, dat heeft geen effect op het water. Nee, oké. Okay. Maar dat uh, vraag ik me eigenlijk af. Nou, we horen het graag als iemand weet waarom het water in uh, de badkuip... of uh, de gootsteen altijd naar rechts draait als de stop eruit gaat. Dennis, dankjewel. Ja, zelfs als je, als je het tegenwerkt, hè? Ja, precies. Je kunt het niet veranderen zelfs. Je kunt het niet veranderen, want als nee. je met je voeten in de bad, in, onder de douche staat... en het is een beetje, je hebt een beetje te veel water... en je doet zo met je voeten, dan blijft het, het blijft naar rechts draaien. Eigenwijs spul, hè, dat water. Ja, gek, Ook het nou, is heel onder water dan in Turkije. Ja. Dat vraag van net. Dan weet je niet toevallig hoe dat komt. Uh, nee, dat het weet ik bij God niet man. Nee. Nou, ja. Ze maken daar wel mooie schilderijen ook. Hoor. Dus het, uh, er is daar echt wel een manier om het uh, acrylverf goed te mengen. Goed te mengen. Nou. Ja, natuurlijk wel. <laughs> ja. We gaan kijken wat we kunnen vinden aan antwoord op het rechtsdraaiende water. Ja, Oké. Okay. Dankjewel Dennis voor het bellen. Ik dank je vriendelijk. Vera, goedenacht. Goedenacht. Ja, ik ben Vera. Ik denk hè, dat de angst uh, voor spinnen door ouders wordt overgebracht naar de kinderen. En zo is het zo'n uh, nationale angst geworden voor zo'n onschuldig huisspinnetje. Ja. Weet je, mijn schoondochter die komt uit Brazilië en die heeft mij geleerd hoe je met zo'n spinnetje omgaat. Ze maakt een holletje van je hand, pakt hem op en dan zet je hem buiten zodat je hem niet beschadigt. De pootjes. En dan uh, is het beestje dus veilig. En er is niks aan de hand met zo'n huisspinnetje. Nee. Zij heeft het ook aan een schoonzoontje geleerd. En die is vijf jaar. En die doet het ook. Hij pakt zo'n spinnetje op. Met een ho het holletje. Wat hij van zijn hand maakt. En Je zit hem net hem naar eens buiten. buiten. Er maar... is helemaal niks aan de hand met zo'n onschuldig huisspinnetje. Nee, ja, maar de grap is die dat. Ik dus dat ze wel wat andere spinnen gewend is. Waar je echt voor moet uitkijken. Ja. in Brazilië, Die dus echt giftig zijn. He, maar die komen hier niet voor, zeker niet in huis. Nee, dat is ook zo. Maar het, het, de grap is, of de grap het, het, het punt is dat heel veel mensen weten dat en kunnen er toch bang van worden. En dat is, denk dat dat is aangeleerd, denkt u. Is. Dat de angst wordt overgebracht, want ja, een spin is eng. Ja. Ja, als je rent, is het ook natuurlijk iets wat je onrustig maakt, maar het is niks, er is niks gevaarlijks aan. Het is een beestje wat je dus eigenlijk met gemak ook op kan pakken... en buiten kan zetten zonder problemen. Ja. Hij zal niet bijten, hij is niet agressief. Uh, en uh, ik, ik heb het idee dat het dus... en de opvoeding is, een spin is eng. En daar worden kinderen ook bang voor. Het is een aangeleerde en angst. Het, ik denk het wel, het is een nationale angst geworden. Maar als je dat uh, bekijkt, als je een ander beestje ziet waar je niet... Angst ervoor wordt, waarom wel voor een spin? Ja. Nou nee, ja, dat het was inderdaad de, ook de, de grote vraag van Richard. Waarom ben ik daar nou bang voor? Maar ja, Waarschijnlijk inderdaad. aangeleerd. En, uh, ja. ja. En dat is heel makkelijk. Maak een holletje van je hand, je zet het op dat spinnetje, het handje dicht. En dan zet je hem buiten. Er is niks mee aan de hand. Handje dicht, maar niet dus knijpen, hè? Nee, want dan ga je hem niet de precies. Poot is. Ja, precies. Ja. Maar ik merk dus samen schoon van uh, mijn kleinzoon dat hij totaal geen angst heeft voor spinnen. Helemaal niet. Ja, en binnenlopen. En daar ben ik wel een beetje, vind ik eng. Omdat ze zo springen, hè? Dat ze dus echt. Uh, je kan ze heel moeilijk grijpen. En ze zitten overal in. Ik heb wel eens mijn voeten in mijn, mijn laars gestopt en daar zat zo'n kikkertje in. Ja, <laughs> ja Dat is helemaal dan onverwacht. De... En dat voelt niet lekker, denk ik. Nee, even niet, nee. nee. Maar ik heb het idee dat echt deze nationale angst eigenlijk overgebracht wordt. In de opvoeding. En dat een spin zo eng is. En het, het niet hoeft het. helemaal niet. Dat je kun... kun je dus je kinderen leren, hè. Van, uh, nou, ja, zoals klein kleinzoon. Ook, maar Breng hem dat even naar buiten. Oké. Okay. Ja. <laughs> Dankjewel, Vera. Ja, hoor. Ja. Mevrouw Regeer, Ik ja, belde ook, goedendag. hè. Goedenacht. Met bepaalde geer, bent u nou degene die zei dat hij soms wel eens die een slipper pakt? Ja, ik, uh, ik bekend schulden, ja, dat ik doe heb, ik wel eens. Ja. Ik heb altijd van mijn vader geleerd, je mag de spinnen niet doodmaken... want die zijn nuttig, en die eten insecten op. Dat is ook zo, ja. Nou, en waarom doet u dat dan? Uh, omdat ik niet altijd het geduld heb om ze naar buiten te brengen. Dat moet ik nou, bekennen. Je je het is niet verlopen wanneer het geduld is, ja. dan doet u dat. Dat, dat gebeurt ook, hoor. Het is niet zo dat ik oh. achter elke spin aanjaag. Nee, dat, uh... dat, dat moet ook helemaal niet. Nee. Dat was alleen maar mijn opmerking. Maar over dat braaien van het water... Ja. Ik heb twee uh, bakken voor de gootsteen. Maar ik kan me niet herinneren... Ik zou dat niet liggen aan waar dat putje zit dat het naar de diepte gaat. Want het is natuurlijk diep, want het water moet weglopen. Ja. Maar ik zal het dus straks eens uitproberen. Ja, de heeft de u gootsteen... Allebei de kranen openzetten... En of de ene nou naar rechts gaat en de andere naar links aan het putje. Ja, want u heeft één steen met het gaatje uh, in de linkerhoek, denk ja, ik. En de uh, andere in de ja, rechterhoek. Ja, aan de kanten zitten. Ja. Dus daar nou. ben ik nou benieuwd naar. Maar als... ik had die telefoon al in mijn hand, dus ik kon dat niet uh, Dan kunt u niet meer gaan proberen. Gaan nee. nee. Zou u dat eens nou willen ja, proberen? We hebben een uitzending verder. Uh, wilt u dat zo meteen even uh, nog bekijken en laten weten hoe het zit met die, het gaatje ja, links het en rechts? Met, het, met die telefoon natuurlijk. Ja. Als je komt er niet altijd makkelijk. Nou, ik ga maar naar mijn bed uit en ik ga even kijken. Nou, super als, als je dat wil ja, doen. Ja hoor, dag meneer. Oké, okay, bedankt voor het bellen. 0800 1121 voor vragen en antwoorden. Maar wel na de cranberries. Instinct. We hebben het vanavond over spinnen. Die houden ons erg bezig vandaag. Um, ja, waarom uh, is Richard bang voor een spin en niet voor uh, bijvoorbeeld zijn hond, zijn rotweiler? Passen heel veel spinnen in een stuk groter en toch is hij daar dan weer niet bang voor. Het was een van de vragen op 0800 1121. We hebben er nog veel meer. En als je denkt, wat klinkt die Astrid uh, zwaar vanavond, de nachtsuster? Um, ja, het is uh, het is ziekeboegtijd voor Astrid. Hoop dat ze morgen weer uh, alive en kicking wakker kan worden. Harry aan de telefoon. Dag Harry. Ja, dag meneer. Goeienacht. Uh, allereerst uh, zou je Astrid alle goeds en beterschap willen toewensen. Maar natuurlijk. Ja, en ik heb een, uh, misschien een, een, een suggestie over dat verdunnen. Ja. Um, het was de, het was de vraag land, over, over de ja, acrylverf, hè? Zegt u? Het was de vraag over de acrylverf die in Turkije ja. uh, uh, in het water ja. uit elkaar valt... in plastic en wat kleurstof. Ja. Maar in Nederland doen ze verschillende stoffen toevoegen aan het drinkwater, hè? Ja. Ja. En daar kan misschien een, de oorzaak zijn. En misschien een simpele suggestie... als de meneer een de mogelijkheid heeft voor regenwater op te vangen... dat is dan vrij zuiver en daar zitten dan misschien die stoffen niet in... Oh, dat ja. het dan een probleem oplost. Ja. Ja, het, het pure, zuivere water, daar zou het mee moeten kunnen. Maar wat denk ja. je dan dat er in het water zit, bijvoorbeeld in Turkije? Want daar had, uh, had Herbert dat meegemaakt, Herbert de Schilder. Zien ze de, de misschien voegen ze daar niks toe aan, aan het drinkwater. En hier juist wel? Ja. Dat kan natuurlijk hier ook nog. Er toegevoegd en nog een stofje tegen geelstrimaat. Uh, uh, dus... Uh, uh, dat heb ik tenminste ooit gehoord. Misschien is een van die stofjes die dat dan uh, bewerkstelligt... dat dat ja. het één valt. Ja. Ja. Ik ben geen chemicus hoor. Nee, hoor. Nee, maar je denkt mee over de vraag. Dat is prima. Het, ja. Uh, ja. Nou, ik ben benieuwd of iemand dan weet... welke stofjes uh, het goede en het kwade doen met acrylverf in water. Ja. Harry, dankjewel en, voor je en antwoord. En ik vond het toch fijn om uw stem te horen. Nou, nou. een nog fijne uitzending. Dankjewel. Blijf luisteren, als het er Mio, nog in zit. Oké. Okay. Goed je, Dag Harry. Mieke, goede avond. Goedemorgen. Goedemorgen alweer, ja, precies. Ja, klopt. <laughs> nou, uh, dat, dat water, dat omdraaien van het water, dat heeft met de evenaar te maken. Toch wel? Ja, dat heeft met de evenaar te maken. ik vind het heel zeker, want ik ben enkele keren in Australië geweest. Dan zie je inderdaad, als je daarop let, dat het precies de andere kant op draait. Wel. Want dus, uh, Dennis de varing, dacht. Ja. Weet ik, ze hebben me daar dus ook verteld en de mensen die hier geweest zijn vanuit Australië dat het inderdaad met even te maken heeft. En verder kan ik er denk ik zo over vertellen. Nou, we zullen het niet altijd te technisch maken. Dennis dacht dat zijn kennissen in Australië het ook rechtsom zagen draaien, maar nee, dat is, dus het is niet echt zo. waar niet. En ik ben er niet, niet Ik ben er vaker dan één keer geweest, dus ja. het is echt niet zo. Maar en het mooie vind ik dan dat dus de mensen die dan vanuit Australië hier komen dan de kleine kinderen zeggen we kijk. Zo draait hier het water, bij ons draait het water. Zo, en als die kinderen dan in Australië komen... en dan wordt gezegd van, kijk nou, zie je wel. Het was je dus ook al opgevallen, of niet? Wat zeg je? Het was jezelf ook al opgevallen in Australië ja, weet je wat het is? Als je dan met die mensen contact hebt, dan zie je dat. Ja. En je hoort het, maar verder wordt er geen aandacht aan besteed Nee, dat snap ik. Ik ga het niet helemaal uitpluizen op dat moment. Nee, ik neem ook niet van nee hoor. nee. Nee. Nee, nee. Als je nee. eenmaal in Australië bent, heb je andere dingen te bekijken dan draaiend water. Dat lijkt me ook wel. Het uh, heeft ja. me okay. inderdaad met even te maken en het water draait inderdaad andersom. Down under draaien ze andersom. Ja, absoluut. Okay. Mikke, dankjewel. Van je dienst. Daar. Daar. Martine, goeiedag. Ja. Goedemorgen. Goeiedag. Je belde ook over het water. Hè? Waarom draait het uh, uh, overal rechtsom en nooit linksom? Oh, Even, ja. Um, nou, dat heeft te maken met uh, inderdaad de evenaar. Boven de, boven de evenaar um, um, draait het links of rechts. Want onder de evenaar is het net omgekeerd. Ja, ja. Hoe het water wegloopt in het putje... Dat heeft te maken met de aanzuiging van de lucht naar beneden. Um, en uh, dat heeft weer te maken met de draaiing van de aarde... Ja goed. het is zo lang geleden dat ik dat geleerd heb op de middelbare school. Maar de, de, boven de evenaar hebben de winden altijd een, um, een afwijking naar links... en onder de evenaar naar rechts. En dat... Nou ja, dat moet maar iemand dat... uitleggen die daar meer verstand van ja. heeft. Nou ja, maar we, we zijn er dus al uit inderdaad dat het aan... De twee ja, kanten wacht, van de evenaarders. De man die dat vroeg, Dennis... Ja. die zei, ja, ik heb het zelf gezien. Ja. Maar dat is niet zo. Hij heeft allemaal films gezien die in Australië speelden. Een film die in Australië speelde... had hij ook gezien. Maar... Uh, die film die speelde misschien wel in Australië, maar was opgenomen in Amerika. Ja, dat kan natuurlijk. Dat ze gewoon dat in, een, in een studio in Hollywood hebben gezeten. Hij... Sorry, ik praat door je heen. Sorry. Dat nee, dat zei... deed ik. Eigenlijk andersom. Oh. <lacht> <lacht> nee, maar het ja. kan maar best dat die film in Hollywood is opgenomen, bijvoorbeeld. Ja, daarom. En dat, ik vind dat zelf ook altijd zo verwarrend. ga je naar een film en dan... <kliek> ja, wat betekent dan een film? Ja. Dat vind ik gewoon, dat vind ik. Ja, ja. Dan zie ik zo'n film en dan weet ik precies weten hoe en wat. En dan ben ik bijvoorbeeld alleen maar geïnteresseerd in de muziek. En wat heeft de muziek uh, toegevoegd aan de film? Ja. Want die vraag over filharmonie en uh, symfonie, dat betekent gewoon hetzelfde. Tenminste, het betekent misschien niet helemaal letterlijk hetzelfde, maar het is wel hetzelfde. Het is wisselbaar, hè? Ja. Het, het, het, het symfonieorkest het is een symfonieorkest bestaat uit vier instrumentgroepen. Filharmonisch orkest ook. Nou ja, goed. Het is een leuk programma, het bestaat al 40 jaar. En af en toe volg ik het, en af en toe niet. En, uh, nou ja, probeer soms een steentje bij te ja, vragen. Ja, dat is een uh, vraag. Dat is nou typisch ook de bedoeling, uh, mijn nachtzuster natuurlijk. Ja. Ja, <laughs> ja zonder, nou ja, goed, zonder al die steentjes uh, is er niks. Wat zeg je? Zonder al die steentjes is er niks. Nee, dat is ook zo. Ja. Nou, bel en, nog Ik heb zelfs meegemaakt vraag, dat ik zelfs alleen maar een liedje wilde zingen. Ik ging de vraag over schoon mij nou, ik weet helemaal niet wat de schaal mij is. Maar goed, het gaat, uh, ik heb ook vorige op gegeven van... als ik reageert niet op vragen van vorige week... elke week is weer een heel nieuw pakketje van ja. vier uur. En daarin gebeurt van alles en nog wat, zoals vannacht ook weer duidelijk werd. Maar, uh, maar ja, goed. Nou, laat het ons weten als je een vraag hebt, Martine. Ik zou die vraag niet graag willen beantwoorden. <laughs> maar goed, o, volg, volgende week benieuwd. weer. Ja, precies. Dankjewel. Dankjewel voor het bellen, Martine. Ja, dag. We zitten helemaal in de flow van het water. Timo, ja, Goedemorgen voorzien, Met Timo. Uh, ja, ik vroeg me eigenlijk ook af... ik had een antwoord op uh, waarom het water hier rechtsom draait... of eigenlijk linksom volgens mij, en onder de evenaar rechtsom. Ja, ja, volgens Dennis was het andersom, maar ik heb het niet kunnen checken. Ik ben nog niet naar de, naar de wasbak geweest. Maar uh, ja, twee verschillende kanten... Uh, of nee, Dennis dacht dat het overal hetzelfde weg draait. Dat was het. Nou, dat is inderdaad niet zo. Het kan inderdaad zijn, wat die mevrouw net zei, dat het in een ander uh, deel van een anderhalve rond is opgenomen. Maar het kan ook zijn, wat ik ook wel eens heb gemerkt, is dat films om de, om de verticale as gespiegeld worden. En daardoor kan het lijken alsof het zeg maar andersom is. Dus ah, ja. Wat iemands linkerbeen eigenlijk, iemands rechterbeen is en andersom. Dat ja. gebeurt volgens mij ook wel eens met films. Dat is het best. Maar uh, ja, uh, hoe dat nou werkt, zeg maar, uh, ik onthoud het altijd als volgt. Daar gaat het in het oosten, het ligt het overal. Uh, dus de zon kom op, komt op in het oosten. Mm -hmm. Maar die beweging van de zon wordt eigenlijk veroorzaakt door de draaiing van de aarde. Dus met andere woorden, de aarde draait van west naar oost. Dat gaat mij boven de pet, moet ik je bekennen. Ik ken alleen maar de zon, komt op in het oosten. oosten ja. Maar ja, we, we maar zitten omdat nu op de. Als de zon met... eigenlijk stilstaat, zeg maar. Ja. Draait de aarde eigenlijk, zeg maar, naar het oosten toe? Ja. En dan wordt vanzelf het Daardoor westen naar het oosten. Ja, dat betekent dat de zon van de oost naar west zich beweegt. Maar eigenlijk, eigenlijk beweegt de aarde wij. zich van west naar oosten. Ja. Maar het verhaal van het draaiende water. heeft volgens uh, bijvoorbeeld Martine te maken met uh, boven en onder de Evenaar. Ja, dat klopt. Want de aarde draait om zijn, zeg maar, ja, grofweg hoor. Niet precies, maar grofweg rond zijn noord zuidas Ja, een beetje schuin, maar inderdaad, ongeveer noord zuidas ja. Ja, en daardoor, zeg maar, uh, draait hij uh, rond de Evenaar draait het hardste. Want op de Noordpool draait hij eigenlijk Dat bijna niet, zeg maar. Ja. En op de Zuidpool ook niet. En op de Evenaar draait hij het hardste. Ja, het begint mij langzaam te dagen, maar... Ja, en omdat water eigenlijk, zeg maar, net als alle materie uh, massa heeft... Uh, dus inert is, zeg maar, dat het kracht kost om het in beweging te krijgen. Ja. Draait water dat zich dichter bij de evenaar bevindt, zeg maar... daar uh, wordt meer kracht op uitgeoefend dan water wat zich ja. verder van de evenaar bevindt. Want daar draait de aarde sneller, ja. Ja, dus het meest zuidelijke deel van het water... Dat heeft hogere snelheid van uh, west naar oost dan het meest noordelijke water. Ja. En ja. daardoor uh, dus het, het... krijg je net als met een dynamo zeg maar, aan de linkerkant van het wiel... en een dynamo aan de rechterkant van het wiel. Die draaien Draai de andere kant, uh, kant op. Precies andersom, ja. ja. Maar volgens mij draait, zeg maar omdat het wiel van west naar oost draait draait het boven de evenaar tegen de klok in. Dat is een dynamo die je tegen het wiel handelt. Ja, ja. En onder de evenaar? En onder de evenaar met de klok mee. Is er dan, loopt het water ook harder weg? Of heeft dat er niks mee te maken? Als, als, op de punten nee, waar de aarde sneller draait dat of niet? dat heeft er niks mee te maken. Nee, dat zou ook te mooi zijn. En bovendien, zijn. als mensen zeg maar, handig zijn met YouTube... er is een hele leuke aflevering van South Park over... Uh, Zeg maar het verschil, het andersom draaien van water in Noord-Amerika, in South Park dan. Ja. En in Australië. En daar was toen een internationale rel werd daarover veroorzaakt. Maar ja, dan moet je wel van South Park houden natuurlijk. Ja. Maar het, het klopt in dit geval wat ze in South Park laten zien. Ja, nou ja, de, de, de dingen die ze in South Park behandelen zijn meestal een absurdistische ja. uh, uh, gevolgtrekking uit een reëel feit, ja. Ja. Maar dan zit het feit er nog steeds wel achter. Die even uh, Nou, in dit, uh... ja, ik, wil, ik durf niet mijn hand voor alle afleveringen in vuur te steken. Maar in <laughs> dit geval klopt het wel. Het draait in ieder geval andersom op het noordelijk halfrond. Golfweg dan, eh, dan op het zuidelijke halfrond. Het water. En volgens mij is het boven de. In noordelijk halfrond is het tegen de klok in. Maar ja, natuurkundig. Eh, vloeistofdynamisch ben ik niet zo onderlegd. Maar golfweg draait het volgens mij. Noordelijk half rond tegen de klok in en, en op het zuidelijk halfrond met de klok mee. Ik ga het zo meteen uitproberen, want dan nou wil ik het weten ook welke kant het ja, op draait. Ja, ik ook. En, en nog één dingetje. Ja. Ik vroeg me af, is Astrid al veilig thuis of komt ze veilig thuis? als ze zeg maar, Want je mag niet in de auto bellen, Nee. maar ik neem aan dat je ook niet continu in de auto mag overgeven. Uh, ik weet niet of het mag, maar ik zou het zeker niet aanbevelen. Nee hoor, we hebben Astrid veilig hier... Uh, in, uh, in het gebouw uh, waar de studio is, uh, op, een, op een bedje. Nou hij heeft ze zelf gedaan, op een bedje is ah, ze gaan okay. liggen. En ja. ze slaapt nu even, dus... Uh, maar desnoods met een taxi, hè? Maar niet zelf rijden dan? Nee, nee dat was ook uh, een van de eerste dingen die ik tegen haar zei. Je gaat niet ah, naar okay. huis rijden. En, uh, nou, nee, oh, ze slaapt blij. gewoon hier uh, in het gebouw. Ik ben blij dat er verstandige mensen meekijken dan. Nou ja, en anders hebben we jullie. Nee, maar anders is het altijd zelf, als er mensen met klachten aankomen... zegt ze, ja, ik wil die vraag wel stellen, maar ik ben geen arts... en de mensen aan, die luisteren ook niet, dus eigenlijk moet je een arts consulteren. En ik denk, ja, dan moet je dan zelf ook, als er uh, iets aan de hand is... Ja. Als, als ze als zegt, ja, je bent zelf geen arts, dus ja, hij moet dan zo min mogelijk risico nemen dan eigenlijk. Nee, dat klopt, maar uh, dat, uh, ik weet zeker dat dat goed komt. Nou, maar het is leuk dat je weer op de radio bent, want ik hoorde dat je bij de Wereldromp wat gewerkt... en dat je ja? Ja, sinds, sinds kort dus niet meer als het goed is, want die is opgegeven. Dan... Ja, daar zijn de uitzendingen gestopt, dat klopt. Nou, ja. ik hoop dat je het weer eens leuk vond om op de radio te zijn dan. Ik vind het vooral leuk om met jullie te, te praten. Dat, uh, dat bevalt me heel erg goed, moet ik zeggen. Nou, douche, douche vaker zou ik zeggen. Nou, wie weet. Nou ja, ik heb liever dat Astrid beter is, maar we zullen zien. Ja, nee, je kan haar niet vervangen. Dan neem maar een eigen nee, programma. Nee, nee, nee, nee. Ergens er een eigen programmatje. <laughs> <gülheng> nou, we zullen zien. Dankjewel, okay. Timo. Hoi. Hey. 10121 was ook het nummer voor Aad. Goeiemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, vertel eens, Aad. Okay, Mooi is dat voor de lijn. Ik kan een vraag aan de vragen dat ik hem misschien op beantwoorden wil. probeer de vraag eens te stellen. Ik hoop dat ik hem kan verstaan, want de lijn is, uh, is aan deze kant heel slecht. Ja, ik heb al de, bij het twee keer allemaal hier aan de lijn gehangen met uh, vaste lijn, maar. De meneer komt erop die zullen wat ik met mijn buurboven. Oh. Oké, okay, praat praat even zo, zo goed mogelijk in de horen. Luid en duidelijk, dan gaan wij je vragen horen. Nou, ik vroeg al hoe het kan, hoe het mogelijk is, dat vele mensen wat van één op de ellebogen. Ah, het, het, het spijt me, maar ik. We moeten toch even kijken of we een betere lijn kunnen verzorgen voor je. Want ik, ik kan je hier met een hoofdtelefoon op al niet goed volgen. Laat staan uh, die, iemand die aan de radio zit. We bellen je zo even terug. Olivier, goeiemorgen. Het water. Daar gaan we nog even op door. Fijn. Goedemorgen, Olivier. Ja, daar ben ik. Ja. Kort en moestig. Vertel eens. Nou, mijn volgende verhaal is... Ik zit al jaren ben ik met jullie in concrete gesprekken antwoorden te geven. Ja. ja? En ik heb uh, direct antwoorden gegeven... dat het was uh, toen met ja, radio Service Om het kort te houden. Ja. Het water naar rechts draait. Ja. ja. Dat heeft te maken met de rotatie van de aarde... en met de evenaar. Als je in Afrika staat waar de evenaar in Afrika staat, is het links en rechts. Dus op de evenaar zelf? Wat zegt u? Op de evenaar zelf kan het twee kanten op. Alsjeblieft, je staat op de evenaar... linkervoet rechts en de rechtervoet links. En als je daar staat en dan gooi je dus dat water... naar op de lijn van evenaar... dan gaat het water draaien naar rechts. Gooi je naar links... Dat gaat een link draaien. Ja. Dat heeft nou ja. gemaakt met, met de rotatie van de aarde. Ja dat, dat, nou ja, dat klopt dan wel met het verhaal wat we net van Timo hoorden, inderdaad. Dat de, de noord- en zuidkant van de evenaar andere richting dat, heeft. En op de evenaar dat, moet het dan twee kanten op kunnen. Nee, dat was te ver. Noordpool was te ver. Nee, snap Even, ik. De evenaar, daar zit het. Olivier, dankjewel de, voor je. Voor je telefoontje. Ook, ook jouw lijn was een beetje, beetje slecht. Dus uh, dankjewel. Op de Evenaar kan het water twee kanten op. Kun je het zelf sturen. Misschien dat Dennis dat uh, nog wil proberen. Aad, daar ben je weer. Om het uit te leggen. <laughs> wat een probleem van zich. Ja, hè? Ja, ik weet je wat als het gegeten Misschien heeft ze wel van hun zomer gesnoept. Ja, maar dat zou wel een beetje laat zijn als ze er nou last van heeft. Maar goed, dat maar, weten we niet, hè? Mijn vraag was... Hoe kan het dat mensen los hebben van eeuw tot de ellebogen? Tenzij misschien mensen achter de ellebogen werken. Zelfs met ook... ellebogen, ja. Precies. Nee, maar er zijn natuurlijk, alle gekke van Er zijn natuurlijk genoeg scharnierende ledematen. waar geen eelte zit. Terwijl ja. misschien iemand die op de glier moet werken dagelijks. zonder bescherming, daar misschien ook last van heeft. Maar ja, misschien... ik weet al van kleinste van dat vrouwen daar last van hebben. En uh, ik heb nog vroeger. gebruikt die vrouwen puinsteen ervoor. Weet u wat puinsteen is? Ja, ik weet dat het bestaat, maar ik heb het niet in huis moeten doen. Dat gebruik je schilders vroeger. En het is gewoon gestolde lava. Oké. En nou, die moet je dus door midden hakken, tegen de draad in. En dan heb je dus een poreuze oppervlak. En dan schuur je dus je mee weg. Ja, ja, Nou, maar hoe kan het nou dat mensen het last hebben op de ellebogen? Ja. Terwijl dat. Ja, ik kan me niet voor... Tenzij iemand op kantoor zit en misschien de hele dag eh, met zijn handen of zo zit, ik weet het niet. <laughs> maar nee, maar ik kan er wel een grapje maken natuurlijk. Nee, maar, maar ik snap maar dat je dat afvraagt. Die, die dat nooit doen, die hebben ook er last van. En dan wil ik wel dat te veilig van zijn om het weg te werken en zo. Maar wat is de oorzaak daarvan? Nou, wie weet... dat wordt ook een interessante vraag. Ja, ik ook. Nou, dan had ik misschien op een antwoord nog. Dat broodje brood aapverhaal van uh, mijn grote vriend, Arie, die mogen maar over de roswies, daar klopt helemaal niks van. Nee, er zit geen stikstof in de verpakking? Want nee, man. Ik koop al uh, meer dan 25 jaar elke week twee ons roswies. En er wordt speciaal van mijn vers gesneden bij, uh, nou ja, de, met, met, de, met de J, die grote supermarkt. Oh, yeah. En dat wordt dan van mij geschild, of zo'n of, of zo trefje, maar niet in zo'n bakje. Maar wat je absoluut onder andere niet met roswies moet doen maar met andere vlees waren wel, je moet er geen folie tussen leggen. Want dat weet ik uit ah, de ervaring, ja. en daar heb ik ook uh, meerdere malen voor gewaarschuwd in het verre verleden, dan gaat het groen uitslaan, die roswief. Okay. Dus dat moet je nooit doen, maar het wordt absoluut niet gevuld met stikstof. Het wordt gewoon op een, een plat treetje gedaan, of een bakje, en dan wordt er gewoon in zijn apparaat, wordt er gewoon, even ja, gesield. Ja, met yeah. een soort plastic uh, yeah. papier, okay. folie wordt er gedaan. En, die, man, die mannen die gereageerd hebben boven dat uh, water wat draait. En inderdaad, ja. heeft dat te maken met de draaiing van de aarde. Ja, precies. En inflatie. Ja? Nog heel kort, Raad. Uh, ja. Wat betreft de verf. Dat heet ja. de, de acrylverf. En dat heeft te maken met de elementen die erin zitten. En acryl is een, een, een productie, als er staat. En dat is uh, ja, gemaakt uit uh, aardolie. En als er veel calcium in zit, of ijzer of wat dan ook, dan gaat het schriftie. Oké, okay. Raad. dankjewel voor je antwoord. Je Dankjewel. Bye. Ja, dat was de vraag van Herbert. Waarom valt acrylverf op sommige plekken uiteen in plastic en kleurstof? Bijvoorbeeld in Turkije had hij dat meegemaakt. We hebben nog meer vragen. Die ene van Marcello ligt er nog. Hoe neem ik nou zonder geld een kersthit op? Ik kom volgende week ook live zingen als Astrid er ook weer terug is. Nou ja, antwoorden welkom op 0800 1121.